I'm I'm, sky is a limit and you know that you can have what you want. be who you are. Sky is a limit and you know that you keep on just keep on pressing on Sky is a limit and you know that you can have what you want. feel who you are. Sky is a limit and you know that you keep on.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 Weer mezelf ja, Ze zegt maar als je gaat vergeet me niet Ik moet lang. Please. meegezeten ik zou het willen vergeten ook al kan dat niet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 Te Ik sta voor je Alles wat ik heb zal ik je geven. Si quiere la luna voy en Si quiere venir te compra billete. Het maakt mij niet uit dat zij zien dat we wat fantastisch zijn. Oh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 See you in the morning when you go to school Don't forget your books, you know you've got to